Volgens Paxman komen de problemen bij de BBC door bezuinigingen op de programma's, terwijl het management steeds verder uitbreidt. Hij noemt het jammer dat een getalenteerde man wordt opgeofferd. Over zijn eigen positie zegt Paxman niets in de verklaring. In Santiago, de hoofdstad van Chili, hebben ongeveer 50.000 mensen meegelopen... in een mars voor de rechten van homoseksuelen. Mensen van alle leeftijden liepen met regenboogvlaggen en gekke kostuums door het centrum... om steun te betuigen aan homo's, lesbiennes en transseksuelen. De Chileense president ondertekende eerder dit jaar een antidiscriminatiewet. Dat deed hij na een incident waarbij een homo werd doodgeslagen. Het wetsvoorstel lag er al zeven jaar, maar kwam nooit eerder door het congres...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 In de eredivisie heeft RKC thuis met 4-0 van FC Utrecht gewonnen. VVV versloeg in Venlo Willem 2 met 4-1. En Ado Den Haag tegen AZ werd 2-2. En de wedstrijd NEC Heracles eindigde in een 3-2-overwinning voor de Nijmegenaren. Het weer. Het is vannacht op de meeste plaatsen droog. Maar aan de kust kan het regenen. Het koelt af naar een graad of zes. Overdag blijft het op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. Het wordt dan 10 graden. Tot zover het NOS-journaal.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 Goedenacht, je luistert naar Nachtbrakers, het uh, programma voor iedereen die nog wakker is. Of je nou niet kan slapen of dat je nou uit de kroeg komt gerold met een sigaretje in je hand naar huis fietst. Je bent van harte welkom om te bellen op 0800 1121 of te mailen naar nachtbrakers.bnn.nl En het, ja, het, ik wil het graag twee uur lang met jou hebben over liegen. Ik zat van de week even in alle rust lekker bij het ontbijtje, een kopje koffie erbij, de krant te lezen. En ik verbaasde me erover hoeveel er gelogen wordt. Als je kijkt naar al die dopingschandalen van de wielrenners... allemaal ontkennen ze echt in alle toonaarden dat ze ooit doping hebben gebruikt. En ja hoor, twee weken later, huppakee. Ja, ja, ik heb toch een beetje doping gebruikt. Ja, er wordt zoveel gelogen. En, uh, en, en een van die liegbeesten, dat is nog niet helemaal bewezen... is uh, een van de bekendste Nederlandse wielrenners. En zijn naam is Michael Bogert. Ik heb nooit doping gebruikt. Nee, nooit. Never. Het is heel moeilijk om te bewijzen. Hoe ga je daarmee om? Ja, ik kan er weinig, weinig aan doen, ik, ik, ik heb één zekerheid, dat ik weet dat ik daar nooit geweest ben. Dat is voor mij een zekerheidje. Als mensen roepen, dan ben je gewoon, uh, ja, je wordt in het verdachte hoekje gestopt. En dat, uh, dat zal altijd blijven. Zegt hij nou de waarheid of niet? Wordt hier ook weer gelogen? Ik heb uh, nog een voorbeeld, ik denk wel een van de bekendste voorbeelden dat er gelogen werd... Uh, uh, van, de, van de Nederlandse en eigenlijk van de internationale geschiedenis. Luister even mee. I want you to listen to me. I'm gonna say this again: I did not have sexual relations with that woman. Miss Lewenski. These allegations are false. En I need to go back to work. Oh, oh, oh, glashard ontkennen dat er, dat er ooit iets gebeurd is... tussen Bill Clinton en Monica Lewinsky. En een, uh, een paar weken later toch toegeven dat hij wel degelijk aan, uh, aan Monica Lewinsky had gezeten. Dit zijn allemaal grote leugens, maar soms lieg je ook wel eens over kleine dingen. Over dat je even geen zin hebt in die ene afspraak... of dat je vriendin de, de slaapkamer in komt en die zegt uh, die heeft een nieuw jurkje gekocht. Dan zegt ze, oh ja, ik heb vandaag een nieuw jurkje gekocht, wat vind je ervan? kan je wel heel eerlijk zijn en zeggen van, sorry schat, maar het, het is echt een, een miskoop. Soms kan je maar beter even zeggen van, het staat je prachtig schat, echt top, top, echt een top aankoop. Een andere afspraak, uh, um, of, een, of een andere leugen kan ook nog zijn dat je een afspraak hebt gemaakt met, uh, met een vriend van je die je een tijd niet hebt gezien en eigenlijk moet je weer een keer afspreken. Je hebt er eigenlijk helemaal geen zin in, en dan, ja, dan gooi je het weer op een. Oh ja, ik had toch al iets anders afgesproken. Er wordt eigenlijk best wel veel gelogen. Ik ben heel erg benieuwd waarover jij als laatst hebt gelogen. Was het een klein leugentje om wil of was het misschien een hele grote? Misschien wel dat je vriendin vroeg of je vriend: van waar ben jij vannacht geweest? En dat je zei dat je bij, bij, ja, dat je bij een goede vriend had geslapen, maar dat je ondertussen gewoon keihard aan het vreemd gaan bent. Laat het me weten. 0800 1121. Ik, uh, ik probeer zo min mogelijk te liegen, want ik ben er echt zo slecht in. Eén, omdat ik het... Nou ja, ik kan het, ik, Wat ik zeg, ik kan het gewoon niet. Ik, ik, ik krijg een rode kop, mijn stem gaat het een beetje overslaan... en een beetje hakkelen en zo. Echt, liegen is voor mij een van de, van de slechtste dingen. En uh, daarnaast ook nog eens... Stel dat je één keer liegt tegen iemand... dan moet je die leugen vol gaan houden. En dan heb je tegen die ene dus gelogen dat je bijvoorbeeld bij Piet was... terwijl je bij Henk zat. En dan, nou, dat hele... Het wordt zo warboel in mijn hoofd, dus ik probeer zo min mogelijk te liegen. Laatste keer dat ik heb gelogen was uh, een sms'je. Dat was best wel makkelijk natuurlijk, dan hoef je niet iemand in de ogen te kijken. Maar de laatste keer dat ik heb gelogen was een sms'je naar een vriend van mij... en uh, we zouden koffie gaan drinken en hij vroeg of ik nog tijd had... waarop ik terug sms' dat ik echt niet kon omdat ik moest werken... terwijl ik ondertussen met een meisje in bed lag. Dat is een onschuldig leugentje, maar ook wel weer een leugen. Zo, uh, zo liegen we wat af. Waar heb jij het laatste over gelogen? Laat het me weten... Uh, en ik ben heel erg benieuwd of die leugen dan ook is uitgekomen. Mailen doe je naar nachtbrakers.bnn.nl of bellen 0800-1121. Ik kon het niet laten om deze te draaien natuurlijk. Fleetwood Mac, Little Lies en het gaat over liegen in nachtbrakers vannacht. En toen moest deze platen natuurlijk in. Oh. Tien minuten over drie. Goede nacht. Je luistert naar Radio 1, BNN, uh, Nachtbrakers en Stefan. Jij bent mijn eerste beller. Goede nacht. Ja, goede nacht, Stefan. Waarom ben je in hemelsnaam het, nog? Waarom ben je nog wakker, Stefan? Waarom ik nog wakker ben? Ja. Uh... Uh, vaak maak ik wel eens af. <laughs> maar ben je de kroeg in geweest of kan je gewoon niet zo goed slapen? Ik uh, kan prima slapen, ik ben niet kroeg in geweest. Ik wil eigenlijk van werk, wat ik eigenlijk helemaal niet mag. Oei, <laughs> dus wat doe, doe, doe het je voor werk? leuk al. Wat doe je voor werk? Beveiliging. Oké, okay. zullen we fluisteren. Nee, maar maakt ah. niet uit. Ik kan wel een eh, telefoon gebruik maken, maar oh, ik uh... ik, heb ik hoop dat je baas niet luistert, anders moet je liegen dat je iets anders aan het doen was. Want daar gaat nee, het over. Dat zal, dat zal ik dan, uh... ja, daar zou ik dan een leugentje best wel moeten maken. <laughs> ja. Het gaat over liegen en leugens. Uh, ja, ben je, ben je, lieg jij? Nee. Nooit? Echt, ja, een keiharde leugen. Ik ben ervan overtuigd dat die wel uitkomt, vroeg of laat, en dan zak je door de man dan val je door de man. Ja, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt je alsnog wel. Of toch wel, volgens de, mij. Bij wijze van spreken, daar heb ik van eerlijk, dus het langst heb ik niet echt begrepen, nooit echt niet. Maar echt keihard liegen, echt een snoeiharde leugen, daar kan je mij niet toe betrappen. Ik ben best wel eerlijk. Alleen ik kan wel de waarheid een beetje verbuigen. Ja. Maar wat is het laatste, want dat, dat, dat, dat, dat vroeg ik eigenlijk toen net, wat is het laatste, is het laatste waar je over hebt gelogen? Uh, Dat dus zal ik nou uh, toch een tijdje terug moeten bedenken. Uh, het kan van alles zijn. Uh, je kan bijvoorbeeld uh, aangehouden worden met uh, noem maar wat. Uh, aangehouden worden op meneer heeft ze gedronken? Nee. Ja, maar dan krijg je krijgt toch een blaastest en die kan je niet omzeilen. Ja, Oké, okay. je uh, kan nog twee, drie biertjes hebben en dan kan uh, je nog doorgaan. Ja, oké. Okay. Begrijp je? En, en, en verder met, met vrienden, wat ik toen net als voorbeeld gaf. Met vrienden, ja, geintjes maken, uh, lol, lol, trappen, uh, net een beetje uh, overdrijven. En ja. een verhaal wat groter maken dan het is, maar dat is niet echt liegen. Nee, een beetje aandikken. Aandikken, juist. En uh... aandikken dan wel uh, uh, indikken als het nodig is. <laughs> ja. Dat vindt het doet, zeg maar, als het heel pikant begint te worden. Maar, Echt, echt liegen van ik was daar, dat ik ergens anders was. Nee. Heeft er wel eens iemand keihard tegen jou gelogen? Ja, ja, ja. ja. En waar ging het over? Op uh, de relatiesfeer. Ja. Bijvoorbeeld al... op het werk of uh, uh, als ik iets vraag, van, vertel me gewoon hoe het zit. En er wordt een, een, uh, een uh, verhaal op gang waar uiteindelijk geen kant van deugd En ik geloof dat. Kijk, dan neem ik iemand in vertrouwen. Mm -hmm. En als het dan later z'n keuzeleven toch uitkomt, ja, dan is het ook pijn. En, uh, dan moet het dan ook een uh, consequenties nemen. En het vertrouwen is het vertrouwen ook weg? Zeker in de en het relatie? Het vertrouwen is weg in de toekomst. Ja, dan kan zo'n persoon nog vertellen wat hij wil. Maar het is ook altijd, toch altijd achteraf Hé, hey, toen is dat gebeurd? En dan, uh, dat is dan het werk met collega's. Of zo. En de relaties weer, zou ik daar niet tegen kunnen. Nee, dan houdt het een beetje op. Want je moet er dan ook in... Relatie, maar ook in een relatie met een collega, wel op elkaar kunnen vertrouwen. Helemaal. Ja. ja. Heb je wel eens. Uh, uh, kan je je beste leugen herinneren? Dat je bijvoorbeeld vroeger dat je een keer een leugentje had gemaakt, dat je gewoon iets verzon uh, tegen iemand? Ja, nou, uh, terug op schooltijd en dat soort dingen. Ik ben nu over de 40. Uh, kijk, ik heb het afgeleerd. Ik, uh, ik lieg niet, ik ben rechterzij. Uh, mensen kunnen opbouwen, me mensen kunnen me vertrouwen, mensen hoeven we niet te mogen, maar ik ben zoals ik ben. Ja, Ja, nee, maar heel goed. Vond je dit een leuk gesprek? Ah, nou niet, uh, ja, niet zo aardig. Ja, een, een prettig gesprek, dank u wel. En je liegt niet, dus ik kan het als een complimentje opvatten. Een <laughs> het gesprek dan. Ja, ik vond het wel leuk ook. Wow. Ik, ik vond, uh, en ik vind het leuk dat je stiekem aan het bellen bent, terwijl je eigenlijk aan het werk bent. Ja, maar als ik daar wat aangesproken word, dan uh, zal ik het daar misschien niet eens om vliegen. Nee, en zij mogen ook bellen, 0800-1121. Iedereen is van harte welkom, dus ook jouw baas of je collega. Iedereen mag bellen. Prima. Dankjewel Stefan, fijne nacht Prima. en werk ze. Is goed, dank u, jou ook. Groetje. Jasper uit Amsterdam, goeienacht. Goeienacht, daar zijn we hier. Ja, ik nou. heb jou uh, ook vaak aan de lijn, hè? volgens mij. Nou, niet, niet alleen jij, hoor. Ook je collega's van Medeomroepen. Je, uh, je bent echt een nachtbraker. Nou ja, dit is, dit is mijn spreekuur, dokter. <laughs> nee, maar ik hou het altijd kort en bondig. Ik probeer zo snel mogelijk te praten. Zoals Mathijs van Nieuwkerk eigenlijk. Dat nee, oh, hoeft niet, hoor. De... We moeten ja. een beetje relax doen, joh. Het is, het is kwart over drie, midden in de nacht. Ik heb lekker een, een Australisch biertje hier naast me. En ja, maar uh... ik, ben, ik ben pas om half acht opgestaan. Dus ja, ik zit nu in het bloei van mijn... Maar waar we het over hebben... Ja, even terug leugen. naar de basis. Nou, het, het meest gebruikte leugen, dat is dus van... hey, alles goed met je? Ja. Ja hoor. En, maar echt niet ondertussen, hè? uh -huh. Maar waarom is dat gewoon sociaal wenselijk liegen bijna, toch? Dat is echt van... Hey, hé, tijd niet gezien, gaat alles goed met je? Ja, gaat, gaat prima. Maar hoe doe jij dat dan? Stel dat ik... Ik vraag het nu aan je. Jasper, hé, hey, leuk dat je belt. Hoe gaat het met je? Dan zeg ik, nou, ik heb net een nieuwe rolstoel uh, aangeschaft en uh, het gaat nu prima. Kijk, maar dat, zelfs die toevoeging al, daar zitten dus uh, mensen eigenlijk niet op te wachten, want je wil gewoon... Nee, want dan moet je een verhaal weer ja, uh, brengen. Ja. Kijk, kijk, als je zegt van, ja, ik, uh, ik heb twee inrichting gezeten en uh, oh, waarom? En dan moet je weer gaan uitleggen. <laughs> ja. Dus iedereen zegt eigenlijk van, hey, uh, tijd niet gesproken, alles uh, goed? En dan zeg je, hey, ja hoor. Maar wat doe jij? Lieg jij dan? Lieg jij? Want kijk, nu iedereen gaf je een eerlijk antwoord. Lieg. iedereen liegt. Het is, denk ik, 99% die zegt: Ja, dat is goed. Heb jij. En zij het zo'n zo senseo-cappuccino-praatgragerig uh, uh, persoon is. Die <laughs> zegt: van, Nou, ik heb dus gehoord van, hè. Eh, weet je, die, die heb je ook. Heb jij een leugen momenteel bij je? Ik heb ja, jouw man. Echt het keiharde liegen. Dus ja. dat je echt zegt van. Nee. Nou, het was. Uh, dat het, ja, het is vaak van. Heb je, heb je een wodka op? En zeg ik. Nee, nee, nee, nee, Omdat je het niet mag drinken, eigenlijk? Nou, het is een akelige relatie. Waar het liegen, dus echt uh, bovenpaandel had. Ja, dus, dus gewoon uh, dus de spijker op zijn kop slaan. Wat je, wat je nu aanswengelt. Uh, ja. Ik had een Filipijnse vriendin. En. Uh, die dacht gewoon altijd als ik de waarheid vertelde dat ik leugen vertelde. Maar had je het om... wel nagemaakt waarschijnlijk omdat je wel eens nee, gelogen had? Nee, nee, nee. Ik, was een, ik, ben, ik, ben, ik ben een open boek, dus ik heb mijn hart op mijn tong liggen. Dus ik vertel de waarheid en zeg, ja, maar uh, dat zou ik ook zeggen als ik jou was, weet uh, je dat soort dingen. Ja. Het is ook het makkelijkst. Dat heb ik een beetje aan mezelf ook uh, beloofd en om gewoon niet, maar heb jij wel eens niet te gezegd? liegen. Waar heb jij wel eens geantwoord tegen iemand die tegen je zei van, hé hey man, hoe gaat het met je? Wat heb ik dan, wat, jouw vraag is wat ik dan heb geantwoord? Ja, dan dus zeg je toch ook van... Ja, alles gaat goed, man. Nou, het hangt er, Ja, tuurlijk. Als ik iemand... Stel dat ik een boodschapje ga doen... en ik loop er even langs... Ja, ja, even tuurlijk gaat het goed. Maar als ik gewoon even met, met... Tuurlijk, als je met vrienden in de kroeg zit... of je, je kent iemand beter... en die vraagt hij... Ben ik altijd wel... Ik vertel altijd wel veel ook over... over... Ja, maar, maar dan ben je eerst aan, aan, aan het voldrinken. Dat is ook waar, waar die nachtbrakers voor staat. Want je merkt wel dat het uh, alcoholpromillage pro, vrij hoog is. Waar? Nou, hier in deze bar. In deze uitzending. Ja, ik zit in een biertje. en Zit jij aan een biertje al? Ik zit ook in een biertje. Ik zit een... Zullen een... Ik hoop dat je een ander merk hebt. Ik wil even proosten. Maar ik zit aan de Gulpen. Ik zit aan de Fosters, een Australisch biertje. Zullen we even proosten? Oh, wacht. Ja, wacht. Ja, kopt die. 1, 2. Oké. nou. Jasper, fijne nacht nog, dankjewel. We begrepen het, hè, wat ik bedoel. Ja, uh, ja. Iedereen zegt, uh, gaat alles goed? Ja hoor. Leugentje om best wel om je, om je de sociaal mm -hmm. wenselijk liegen. Zo ik leugtje. luister mee, joh. Blijf lekker later. luisteren. Hoi, hoi. Bye. Lekker aan een biertje, net als Jasper. Ik, uh, ik ga zo bellen met Dennis. Dennis, ben je daar? Ja, ik ben er nog. Blijf, even, lachen, hè? blijf eventjes wachten, want ik heb een zo mooi liedje klaarstaan. En ik weet zeker dat jij er ook bij weg gaat zwijmen. En dan ga ik lekker verder met jou kletsen over liegen. Maar ik lieg zeker niet als ik zeg... Mee je, je dat nou? Ga je me dan, dan pas te woord staan? Nou ja, ik heb je nu al even te woord gestaan. Maar blijf even hangen. Het is echt... Het zo'n mooi liedje. Ik vind dat jij er gewoon door de telefoon naar moet luisteren. Oké. Okay. Wordt echt te gek. Blijf luisteren. Ja. All I Want van Codaline. Nothing more To hear you knocking at my door Cause if I could see your face once more I could die a happy man, I'm sure When you said your last goodbye Het is toch heerlijk om zo uh, vijf voor half vier weg te zwijmelen bij Codaline en All I Want. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Ik, uh, ik heb geen woord te veel gezegd, toch, Dennis? Dat het een mooi liedje was? Zeker, zeker, zeker. Dat is lekker. Hè? Terwijl je aan het werk bent als portier, dacht je van: uh, ik bel eventjes naar 0800 1121, want het gaat vannacht over liegen. Ja, alleen ik ben niet meer aan het werk. Ik ben afgegaan, anders kan ik niet bellen. Oh, nee, dat mag niet. Ja, toen net had ik, uh, had ik uh, iemand aan de lijn die aan het werk was als beveiliger. En die is zat ja, ja, te bellen, Ja, toen hoor. heb, gehoord, heb gehoord. Maar, uh, lieg jij wel eens of niet? Nou ja, kijk, uh, wat ik al zei uh, tegen je collega, wij, ik, wij liegen wel eens natuurlijk aan de deur. Als je, uh, als je mensen aan de deur krijgt uh, die je liever niet binnen wil hebben, ja, dan, uh, dan lig je wel eens. Maar ben je, jij bent de portier, maar ben je dat bij een, een hotel of bij een, bij een café? Bij een café, oké. Okay. En wat zeg je dan bijvoorbeeld? Ja, dan uh, zeg ik bijvoorbeeld uh, van de ja, uh, besloten feest of uh, alleen verleden, weet je wel. Maar waarom, liegen, waarom, waarom, ze, waarom mogen ze dan niet naar binnen? Nou ja, kijk, sommige mensen passen gewoon niet in het de de, in de deurbeleid, zeg maar, wat we dan voeren. Weet je wel, die willen we dan liever niet binnen hebben. Die passen dan gewoon niet uh, ja, in de menigte. En als je dan, uh, als je dan een hele uh, discussie aan moet gaan uh, met die mensen van waar het over echt gaat, zeg maar, dan, uh, ja, dan ben je vaak een half uur verder of er ja. wordt agressie op gewerkt, weet je wel. Ja, en er staat een rij, dus ook dat moet, uh, ja. ja, en dan... Uh, en ja, dat, dat, dat scheelt gewoon een hoop, uh, een hoop gedoe. Maar de meest gebruikte uh, smoesen zijn dus uh, van, nou ja, het is een besloten feestje, ja, het meest gebruik is gewoon uh, besloten feest, of, uh, of wat ik al zei, van, uh, ja, uh, weet dat, de mensen, uh, ja, zeg maar, het uh, dat, dat, ja, past, uh, past niet in het beleid, of uh, weet je wel, gewoon in ieder geval, maar ik kan nooit, uh, nooit echt streed zijn over waar het echt over gaat. Nee, je moet het een beetje in het midden houden, maar het, ja, je. het, het liegen gaat ja dus dan, wat dat betreft, best wel makkelijk af. dat is dan bewerkt... Ja, mensen, mensen zeggen wel eens tegen mij dat ik, uh, dat ik, uh, ja, dat, dat, dat ik zo'n goede tijd en slechte tijd had, kennis mee. <laughs> je bent gewoon een acteur aan die deur daar. Ik had gewoon acteur moeten worden, zeg het. Maar doe jij dat dan ook, want dit is werkgerelateerd liegen, ben je daar dan ook makkelijker in als je met vrienden bent of met je, met je vriendin? Of... Nee, als ik met, nee, met mijn vriendin thuis lieg, lieg ik niet, want dat is gewoon een, een verstandshouding die je met elkaar hebt. Weet je? Als je dat gaat doen, dan kun uh, ja, dan, dan je elkaar niet vertrouwen, weet je. Dus uh, je kan beter gewoon dan uh, eerlijk zijn dat je het uitpraat. Uh, als, als dat je gaat liegen en dan wordt ja, eerder gezegd van uh, al is leugen nog, de waard achterhoudt zich wel. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat schiet niet op. En met, en met vrienden, als zij bijvoorbeeld uh, met jou willen afspreken en jij hebt gewoon eigen zin om met je vriendin op de bank te zitten, maar als je dat gaat sturen naar ze via de sms of je gaat het bellen, dan zeggen ze weer van oh Nee, nee, dan ben ik gewoon straight. Dan zeg ik gewoon van nee, kan niet of geen zin of... Uh... Zeg je dat Kijk, wel je ook, ook geen zin? Ja, geen zin, tuurlijk. Waarom niet? Ik bedoel, uh, kan toch, iedereen heeft toch wel eens geen zin? Uh, het, is, het is niet zo dat er altijd een reden moet zijn. Je kunt ook wel eens geen zin hebben. Ja. Als je gewoon lekker gewerkt hebt of, of wat dan ook. En je hebt zin om een avondje thuis te zijn met je proutje. Ja, dan blijf je gewoon lekker thuis. En dan zeg je: ik heb geen zin. Heb je, heb je vanavond ook gewerkt bij het café? Ja, ik heb vanavond ook gewerkt, Als je nou nu lekker in de auto, dus ik voor jullie even te luisteren, even bier te drinken. Ja, gezellig hoor, dat je erbij bent. Maar wat, wat, ja, is jou, wat, wat, wat was jouw laatste leugen aan de deur vandaag? Uh, mijn laatste leugen aan de deur was uh, dat we gingen sluiten over 5 minuten. <laughs> Toen gingen jullie nog lang niet sluiten? <laughs> Toen gingen we nog lang niet sluiten. <laughs> Ja, het werkt <laughs> wel goed, inderdaad. Dennis, ja. dankjewel dat je belde. Ik vond het leuk, niet gelogen. Graag, graag gedaan, bedankt. Top. Fijne nacht hoi. en uh, rij voorzichtig. Doe hoi, hoi. Hoi, Wessel, goeienacht. Goeienacht. Jij, uh, jij liegt wel eens, hè? waaronder gisteren tegen een meisje zelfs. Ja, maar... Vertel. <laughs> nou, ik was op mijn feestje en uh, was, een, uh, was een goede dj. En um, ik stond even buiten om een lucht te scheppen. Ja. En toen kwam er een oude vriendin van mijn naam van de middelbare school. En die zei: die begon al tegen mij van ja en altijd vervelende muziek hier en ongezellig en bla bla. En um, toen begon ze ook over dat haar zuster ook was en die stond op te zoen met een of andere kerel en dat vond ze altijd heel vervelend. En toen zei ze tegen mij: Nou, dan moet jij zo meteen al met mij gaan dansen. Ik voelen we wel een beetje Oh heen. ja. Ja, ik zei ja, is goed. Maar toen dacht ik eigenlijk eerst in mezelf van ja, ik moet helemaal niks. Dus uh, <laughs> ik hoopte eigenlijk dat, uh, dat ze me weer zou vergeten tegen de tijd dat ze binnen zou zijn. Maar het is gelukt. <laughs> oh, je, je hebt niet met de hoeven dansen uiteindelijk? Nee, ja, oh. maar aan met iemand dansen die de muziek niet leuk vindt, nee, uh, nee. zie ik niet echt. <laughs> maar waarom, uh, waarom, was, waarom wilde je niet met haar dansen? Was ze niet leuk? Nou, nee, nee, maar ze, ze zei zelf al dat ze de muziek niet goed vond. Dus uh, ja, dansen met zo'n zangerijnige kop heb ik ook niet zo zin in. En heb je nog wel gedanst met iemand gisteren op het feestje? Oh ja, met genoeg. Is er nog wat uitgekomen? Nou, het is wel grappig. Ik, um, ik val eigenlijk op mannen. Ja. En veel vrouwen hebben dat meestal niet door. Dus ik kan heel makkelijk losgaan met vrouwen, maar ondertussen... Ik voel er verder niks bij ofzo. Nee, maar dan kan je wel. En, maar is het dan geen. Lieg je dan tegen ze als ze vragen aan je van hé. Hey, uh... Want je moet wel natuurlijk in contact met ze komen in de eerste instantie. Je vindt wel gewoon gezellig om met ze te dansen en met ze te kletsen, natuurlijk. Ja, dat is waar. Maar ja. Um, ik lieg wel. Uh, ja, ik bedoel, als ze niet vragen waar ik op val, dan hoef ik het ook niet te zeggen. Nee. En, maar dan heb je natuurlijk wel een leuke. Dan kan je wel lekker met ze, met ze dansen en springen. Maar als dan. Uh, de mannen jou dan zien dansen met de dames. Dan denken ze ook van, ja, hallo, uh, ik dacht dat op, hij uh, op, op jongens viel, maar ondertussen zit hij leuk te doen met de meisjes. Ja, dat is waar. Ja, dat is misschien wel een beetje verwarrend. Maar ja, dat boeit me niet zoveel. Als ik het naar mijn zin heb, vind ik het goed. Dat is het belangrijkste. Heb je gisteren nog een, een leuke jongen aan haar geslagen? Nee, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, de plaats waar ik woon, ik zie niet dat er zoveel leuke jongens ontzetten. <lacht> niet? Dat is een beetje... Ik hou ik, ik, ik niet zo op die verwijste types. Maar zijn er ook wel stoere homo's? Ja, maar... Ja, voor mij het niet echt in de plaats waar ik woon. Heb jij... Um, uh, hoe oud ben je, Wessel? 24. Heb jij lang moeten liegen over je geaardheid? Nee. Nee, eigenlijk niet. Hoe is dat gegaan? Um, nou, dat is wel grappig. Um, ik was op de waarschool. En... Uh, met Valentijnsdag had, uh, had een jongen mij een, een kaart gestuurd. En ik kreeg hem en... I, ja, ik merkte dat ik, dat ik er niet van schrok of zo. Ik vond het wel lief. Ja, maar wist dus, hij dat, uh, jij, dat jij homo was toen al? Nee, negatief. Hij heeft mij een beetje uit de kast gekregen, denk ik. En hoe heb je het... Want uh, ik... ik... Nou ja, ik weet dan van televisieprogramma's, onder andere Uit de Kast, van, uh, van Arie Boomsma. En ook van collega's bij BNN die, uh, die homo zijn. Dat het best wel een ding is. En dat je ook uh, nou ja, misschien wel een tijdje mensen moet voorliegen. Omdat het niet sociaal wenselijk is dat je dan misschien op mannen valt. Maar jij hebt er helemaal ja. geen, geen last van gehad. Jij kon het gewoon auto niet open zonder dat iemand er wat van... Uh... Ja, het is, het is misschien ook een beetje een manier hoe je je opstelt, denk ja. ik. Ik... Um... Ja, ik, ben, ik kan al zeggen, ik ben niet, niet echt een, hoe zeg je, een nicht. Ja. Ik, uh, ja, ik ben meer het mannelijke type. Ik uh, kan gewoon heel goed uitleggen aan, aan, aan andere hetero vrienden... dat het ene verschil is tussen mij en hem. Dat hij op meisjes valt en ik op mannen. En dat is het enige. Ik heb geen andere levensstijl. Nee, of ik ga nee. niet naar speciale tenten toe of zo. Nee? Want die zijn er natuurlijk nee. wel genoeg. Wat zeg je? Die zijn er natuurlijk wel genoeg. Ja, maar ik, ik, ja, ik hou er niet zo van. Ik, um, ik, ik heb het gevoel dat het soms een beetje uh, tegen het accepteren ingaat. Dat er een speciale kroeg voor jou moet zijn omdat je toevallig op mannen valt... ...en dat niet gewoon kan doen in, een, in een, ja, een, tussen aanhalingstekens, normale kroeg. Ja, precies. Dan denk ik, je wil geaccepteerd worden als groep. En ik wil eigenlijk al niet bij die groep horen, want ik wil niet, liever niet bij een groep horen. Nee. Nou ja, dan, dan ga je die acceptatie wel een beetje uit de weg als je naar nou, alleen maar speciale kroegen gaat. Ja, dat is een goede gedachtegang. Ben ik het, ben ik het helemaal met je eens. Wessel, ja. uh, het gaat over liegen vannacht. Kan je ja. jouw beste leugen herinneren nog? Want je bent 24 ah. en dan heb je vast wel ja. eens gelogen. Wat is jouw beste leugen ooit? Ehm um, Ja. Nou, ik heb wel een kleine leugen die ik wel vaak gebruik. Maar dat is meer... Dan ben ik best eerlijk op dat moment. Nou, vertel. Uh, want er was net een kwestie van... Als mensen vragen hoe gaat het met je? En dan zeg je... Ja, nou, goed. Maar ik zeg meestal... Het gaat wel prima. Maar dan laat je dus nog een beetje in het midden... Of het nou... Het gaat wel. Die wel maakt het ja. een beetje zo van... Het kan heel goed met me gaan. Want ik zeg het gaat prima. Dat is het voor mij altijd nog in te vullen of het heel goed gaat of... Mooi of niet zo goed. En dan hoop je dat mensen daar dan op inspringen als je dat zegt? Dat ze zeggen: van, Oh, maar oh wat is nee. dat? Nou, als ze dat willen, moeten ze dat doen, maar. Je bent wel ja. het meest eerlijk eigenlijk, dan als je dat zegt. Het gaat wel prima. Ja, ik ben best eerlijk. Heel um, goed. Het is wel. Ja, ik had laatst ook bij mijn ouders dat ze bijvoorbeeld 's ochtends bellen, of dan is het eigenlijk al 's middags, maar dan lag ik nog in mijn bed. En dan vraagt mijn vader als ik de telefoon opneem: Oh, maak ik je wakker? Nee, nee, nee. En zeg ik: Oh, nee, nee, nee. Ik was heel oh, lang bang. <laughs> ik doe precies hetzelfde. Oké. Okay. Heel goed. Wesel, dankjewel voor het bellen. Ik vond het leuk. Ja, ik ook. Dankjewel. En uh, blijf lekker luisteren naar Radio 1. Je kan naar uh, bellen 0800 1121. Het gaat vannacht over liegen. En naast bellen kan je ook mailen. Dat doe je naar nachtbrakers.bn.nl. Is paralyzed As I fantasize She surrounds me, thrills run down my spine. Nederlands beentje bestaat inmiddels niet meer. Maar de zangeres Janne Schraa, die, die gaat lekker. En uh, die, die maakt allemaal weer leuke liedjes. Maar ik vind dit een heel vrolijk, een beetje jazzy liedje. Past zo uh, goed midden in de nacht in uh, nachtbrakers. En ik uh, schakel zoals elke week altijd eventjes naar de BNN-bar. Boyd's Bar heet die. Daar zitten mijn collega's mee te praten over het onderwerp van vannacht. En dat onderwerp van vannacht is liegen. Boys Bar. Ik had dus, dat weet ik nog heel goed, toen was ik volgens mij een jaar of zes. En toen kwam er dus een meisje in, uh, op, uh, in de klas en die kwam en die zei, um, die had heel groot nieuws, want die kreeg een broertje of zusje. En die kreeg heel veel aandacht en iedereen al oh, wat leuk. En die juffen allemaal heel leuk voor. En toen dacht ik, godverdomme, ik wil ook aandacht. Mm. Dus toen kwam ik drie dagen later. En toen zei ik, ik krijg een broertje of oh, zusje. Oei. Dat is waar. Ja, waarom is. iedereen dus... Nou, ik kreeg precies die aandacht die ik wilde. Totdat op een gegeven moment natuurlijk... Wanneer ja, nou, komt hij Je nou. moeder. En toen was dus iemand naar mijn moeder gegaan. Dus mijn moeder, hé, nou, die snapte er niks van. Dus die kwam naar mij. Dus toen dacht ik, oh, kut, nu moet ik dus de waarheid vertellen. Maar toen had ik dus een briljant plan. Toen zei ik, maar mam, dan kan je toch zeggen dat je miskraam hebt gehad. Oh. oh, oh, oh. <laughs> Want, ik ben nog wel toen ik voor het eerst een vriendinnetje had... dat je dan leert sociaal wenselijk liegen. Dat ik, ik was zo naïef daarin. Dat ze dan vroeg van... ziek uh, er dik uit in dit jurkje, Dat je dan van. ja, best wel. Ja. Dat, dan leer je echt de hard way dat dat echt... Dat, dan leer je van... ah, liegen is soms de beste optie. Wie heeft ooit bedacht dat liegen niet kan? Ja. Dat? Oh, dat kan prima. Ja, ah, maar er is wel een verschil tussen liegen en liegen... heb ik altijd het idee. Ja, tuurlijk. Dus inderdaad, dat verhaal van jou over die miskraam, baby en zo... dat is, dat is echt een leugen. Ja. Maar ja... Als je zegt, nee dat ziet er prima uit. Terwijl je gewoon echt vetrollen overal ziet. Het is meer zo van, ja, ik, dat, ja. anders of zo. Okay. Ik vind meer dat je wel kan liegen en dat is iemand heel toegang. Hier moet je kijken, ik ben echt zo trots, zo blij met mijn korte haar gemillimeterd. Dat je denkt, ja, dat is er niet morgen weer aan. Dus nee. als ik nu ga zeggen nee, dat ik er niet uit een van die pathologische leugenaars heb ik toch ook ja. niet en ik... ik vind het toch wel moeilijk als je het hebt over iedereen begrijpt. van ja, Je hebt liegen en liegen. Ja. Maar wat is Waar dan het verschil? Grens? Ja, ja, precies. Ik weet nog wel uh, mijn, mijn beste leugen. De enige leugen waar ik wel echt trots op ben. <lacht> ik stuk echt Er een, een meisje rond in Nederland die denkt dat ik samen met een vriend een caviacircus heb. <lacht> <lacht> wij hebben haar de hele avond verteld dat wij echt duizenden euro's per maand verdienen met het, het beste caviacircus van Nederland. Dat we de hele wereld verteld, mee ja. rondreizen. Uh, <lacht> en um, we waren ook nog, om het, wat in, op een gegeven moment werd het saai, dus we ook <lacht> nog ons, van, zijn we van identiteit gewisseld. En die vriend van mij die heeft haar na die avond ook mee naar huis genomen. Maar omdat hij zei dat hij mij was, schreven ze dus mijn naam thuis. <lacht> en ik kwam maar maanden later tegen. En toen, ja, hoe is het met het Circus? En, en uh, met Harko. Ja. Ja. <lacht> ik vind het kut, want je krijgt er een schuldgevoel van. Ja. En ik heb eigenlijk vanaf mijn achttiende besloten van... Dat hoeft niet, tenzij het inderdaad gaat, hoe dik ben ik in dit jurk. Ja. Want ik heb gewoon professioneel tussen mijn 12 en mijn 18e stevast gelogen. Nou, maar over wat dan? Ik, uh, over alles. Ik wist dat ik homoseksueel was, maar ik heb dat heel oh, erg zo. niet gedeeld en heel erg ontkend ook. Maar, maar is ook wel dat als, dan iemand, ja, ja, als, ja, als iemand liegt, dan zei je ook gewoon: nee, dat ben ik niet. Ja, tuurlijk. Ja, maar, maar lieg je dan? Hm. Dat, uh, gaat, ja. dat vreet dat ergens is... aan. Het ja. kost zoveel energie. Ja, het, is het is natuurlijk sociaal wenselijkere leugen dan dat is er bijna niet. Maar ik, het doet wel wat met je. Ja, dat geloof ik ook al. Ja. Altijd gesprekken of situaties zo buigen dat je nooit de confrontatie aan hoeft te gaan. En, en in sommige gevallen gewoon snoeihard liegen uit lijfsbaarheid. Ja, tuurlijk. Wat zou, eh, voor veel mensen in, in streng religieuze kringen ja. of landen altijd ook echt slopend zijn. Dat je gewoon ja, dat altijd ja. maar. Waar lieg jij over? Daar gaat het over vannacht in Nachtbrakers. Bel me op 0800 1121 of mailen nachtbrakers.bnn.nl Zometeen uh, bel ik met een bedrijf dat uh, je aan de leugendetector legt. Dat vind ik, ja, ik vind het heel interessant. Ik ken het vooral uit films en zo. Dat je allemaal bliepjes en piepjes hoort en allemaal draden op je lijf hebt. Zometeen hoor je hoe dat uh, in de praktijk er naartoe gaat. Maar eerst, een beetje rock roll op je radio. Dit is Chuck Berry met No Particular Place. Riding along in My, automobile. my baby me at the wheel.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 Cuddling more and driving slow With no particular place to go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 Toch, dit? Rock and roll op je radio 1 nachtbrakers voor BNN en je hoorde Chuck Berry met No Particular Place to Go. Liegen doen we allemaal wel eens. Uh, je hoorde toen net goede voorbeelden over van, nou ja, zelfs van als iemand vraagt, hey hoe gaat het met je, je treft geen zin dan zeg je gewoon ja goed, maar misschien lieg je wel, misschien gaat het wel even helemaal niet zo goed. Maar als het menes is, dan wil je echt de waarheid naar boven halen. En als je nou uh, met een goede leugenaar te maken hebt, is er nog maar één oplossing. En dat is, huppakee, aan de leugendetector. Bij het bedrijf Legal Connections kan je daar aan de leugendetector worden gelegd. En uh, Hans is daarvan. Hans, uh, goedenacht. Goedenacht, Frank. Um, ik zeg, ik, ik, ik, ik ben heel erg benieuwd. Want jullie gebruiken leugendetectors om eigenlijk de waarheid te achterhalen, toch? Zo zeg ik het goed? Ja, dat klopt. We hebben een, uh, een praktijk in leugendetectie, zoals dat heet. En wij helpen mensen om uh, ja, vast te stellen of uh, in de kwesties de waarheid wordt gesproken. En, wat, en hoe gaat dat in zijn werk dan? Want ik ken uit de films dat je met allemaal draden vastzit en om je hoofd en je ademhaling... en dat dan ze het, ja, het apparaat gaat piepen als er, als er iets niet goed gaat of als, je, als er wordt gelogen. Is dat ook echt zo? Nee, uh, er bestaan heel veel uh, science fiction-achtige beelden omtrent uh, leugendetectie. Maar uh, ja, gelukkig is het gewoon uh, een, een behoorlijk uh, wetenschappelijk gebeuren. En uh, ja, wordt alles ook in, uh, in duidelijkheid wordt dat uitgevoerd uh, met behulp van uh, ja, apparatuur en een, een, een strakke regie dadigheid. Oké, okay, maar stel dat ik, ik kom bij jou uh, uh, ja, in het bedrijf, in het kantoorpand... en ik zeg van, uh, ik, wil, ik wil worden getest of ik de waarheid spreek, bewijs van spreken. Hoe gaat dat in zijn werk dan? Nou, er is altijd sprake van een kwestie. En dat kan bijvoorbeeld zijn uh, uh, ontrouw, vreedgaan, fraude, diefstal... Uh, liegen omtrent gegevens op een uh, cv. Uh, dat noemen we dan uh, de kwestie. En, en als die kwestie uh, ook, ook, ook duidelijk is, dan uh, gaan we hem dusdanig formuleren... dat hij ook toetsbaar is aan de leugendetector. En Er zijn ook zaken die je niet kunt toetsen en dat zijn bijvoorbeeld stel dat vragen... Ja. en stel dat je Brett Pitt tegenkomt, ga je dan met hem uh, het hotel in als hij je daarna vraagt. Het moet wel een concrete nou, kwestie zijn. Het moet heel concreet zijn, dat ten eerste. En het moet een, ja, een zwaarwegende kwestie zijn. Hè. Dus het moet ook uh, een, een behoorlijke consequentie hebben. als een leugen uitkomt. Hè. Want uh, kijk, je snapt natuurlijk wel. dat als je gevraagd wordt. heb je een koffie, koffie gedronken ochtends? En dat is niet zo. Ja, daar hangt gewoon niks van af. Maar als je vraagt van. Uh, heb je je vrouw bedrogen? En dat komt uit. Ja, en dan zet je natuurlijk de hele relatie onder spanning. Dus daar hangt heel veel van af. Hè, dus een kwestie moet een uh, behoorlijke lading hebben wil die toetsbaar zijn aan de leugendetectie. Oké, okay, en dan krijg je... Het, want want hoe, hoe meet je dan dat, of ik lieg of niet? Nou, dat, dat, dat, dat gaat heel zorgvuldig. En wij, wij hebben dus een psycholoog in dienst... die dan die kwestie uitgebreid bespreekt met de, de cliënt. Op basis van die kwestie worden een drietal relevante vragen worden opgesteld. Dus ben je vreemd gegaan ben je, als het over gaan gaat spreek je de waarheid, hè? Ja. Uh, dat je zegt dat je niet bent vreemd gegaan bijvoorbeeld, en dat, dat is een relevante vraag. En daarnaast hebben we dan zeven controlevragen, want ja, je snapt natuurlijk al, mensen die bij ons komen, ja, die zijn altijd uh, zenuwachtig, hun hart gaat wat sneller, ze zweten soms een beetje, uh, de adrenaline die schiet door het lichaam. En dus daarvoor hebben we een aantal controlevragen om hun basisspanning op dat moment te meten, zodat je bij de relevante vragen, Duidelijk uh, kunt herkennen of er een afwijking is ten opzichte van die basisspanning. Nou, en dan heb je dus die vraag heb je, uh, gezamenlijk opgesteld. Ja. Dan is het moment uh, daar om uh, de cliënt aan te sluiten aan de leugendetector. Maar waar krijg je dan ah, sensoren? Krijg je, want je zegt uh, het gaat over zweet, het gaat over uh, ja. je hartslag. Krijg je die dan op je voorhoofd voor het zweet, op je hart voor je hartslag? Ja, het is. Dus, uh, dan, dan eh, word je aangesloten op de leugendetector, nou, hoe, hoe moet je je dat voorstellen? Dat is eigenlijk een soort tasje, hè? dat noemen we een datacollector. En die wordt aangesloten op een pc met eh, ondersteunende software voor leugendetectie. En aan dat kastje zitten een aantal sensoren. En die sensoren worden op het lichaam bevestigd. En zodat we de ademhaling kunnen controleren. Dat we de zweetafscheiding kunnen controleren. Dat doe je bijvoorbeeld door op de vinger een clipje te zetten. Ja. De huidspanning kun je controleren. En zo hebben we dus eigenlijk zes sensoren die we bevestigen. En als dat uh, geheel gebeurd is, dan wordt er eerst eventjes een test gedraaid. Uh, hoe de uh, cliënt reageert. En dan begint het daadwerkelijke interview. En dat zijn dus die drie relevante vragen. En die, en die zeven. Die controle, en ja, dan weet je, wanneer, wanneer weet je dan... Uh, gaat er dan echt ook iets piepen of een, of een lampje knipperen als ik lieg? Nee. Nee, nee wat, je, hè, wat, wat, wat onze psycholoog op het beeldscherm ziet... is dan uh, wel de reactie op de vragen. Hè. Dus uh, dat zijn allemaal gesloten vragen. Dus er komt alleen maar een ja of een nee. En hij ziet dan wel de spanningsbogen van die sensoren ziet hij, uh, op en neer gaan. Hmm. En maar dat, dat is uh, te... Het ja, is te complex om daar zelf een, een meteen een, een oordeel aan vast te, te kunnen knopen. En dus al die meetreacties gedurende dat interview die worden opgeslagen in die computer. En dan eh, als het interview voorbij is, dan wordt vervolgens wordt, eh, ja, de cliënt weer losgekoppeld. Alle meetreacties die, die worden eh, bewaard. En, eh, S'nachts of, of de volgende dag worden ja. die, die metaties ge geanalyseerd. Wat een het verhaal dus... nog uiteindelijk dan, zeg? Ja, nou, het is, het is natuurlijk een echt wetenschappelijk gebeuren. <laughs> Kijk, je, je moet je voorstellen, er hangt heel veel van af. Ja ja, ja, ja, ja. ja. Dus dat moet zorgvuldig uh, gedaan worden. En kan ik, uh, stel, dat er, dat er iemand, uh, stel dat er nu iemand luistert en die zegt van... Nou ja, ik heb het idee dat mijn vrouw vreemd gaat, uh, of mijn man vreemd gaat... kan hij die dan naar jullie toe brengen en zeggen van... hier, ik wil dat zij aan, uh, aan de leugendetector wordt gelegd? Nee, het is niet zo dat je iemand uh, kunt dwingen. Hè? Dus mensen die bij ons komen, die komen altijd uit vrije wil. En die ondertekenen daarvoor ook een verpaling dat ze dat uit vrije wil doen. En zij zijn ook onze opdrachtgever. Het is dus uh... niet zo dat wij voor derden een opdracht uh, aanvaarden. Maar wie doet dat nee, nou? Ik, ik ga toch niet, stel dat ik, ik vreemd ben gegaan, ga ik toch niet met mijn vriendin samen daar naartoe en zeggen: van, Oh, laten we maar even testen wat ik ben vreemd gaan. Dat is toch dan raar? <laughs> ja, nou, je zult dus het vaak zien dat de mensen die, uh, die getest worden, dat die. In de, ja, zeg maar, in, de, in, ...in de meeste gevallen er goed doorheen komen. Want ja, iedereen ja. heeft uh, meer feit om vast te stellen dat ze de waarheid hebben gesproken... ...die positief uitvalt dan andersom. Hè. Dus iemand die vreemd gaat, ja, we hebben ze natuurlijk wel. Want ja, goed, uh, regelmatig dan valt er iemand door de mand. Maar ja, die hebben zoiets van, het is mijn laatste kans... En we hopen zeg maar, dat we die, die leugendetector kunnen omzeilen. Of dat we in een, in een, in een klein percentage uh, vallen wat, wat, wat, wat dan buiten wat de scope valt. Um, maar ja, goed, in de regel uh, uh, heb je toch meestal mensen die overtuigd zijn van ja. hun, uh, hun waarheid. En, en die laten zich testen. Legal Connections. Hans, dankjewel dat je even zo mocht bellen midden in de nacht. Hartstikke goed. En en, ik en, ik wel... wens je een fijne nacht en een, een leuk programma verder. Yes, dankjewel Hans. Fijne nacht. Dank van het, uh, het fenomeen uh, dat Gotje heet. Hij stond uh, vanavond in de Heineken musical in Amsterdam. En uh, ja, je kent hem, je kent hem. Je, je moet hem bijna wel kennen van uh, somebody that I used to know. Gotje, hoor je. BNN, nachtsbrakers. Het is uh, bijna 4 uur. En het gaat over liegen vannacht. Over echt op elke manier liegen. Dus een leugentje om best wil dat je nou, een keer te laat bent op je werk... omdat je zei van, ja, de, de trein reed niet of, uh, nou ja, de klassieke... de brug stond open, uh, terwijl je gewoon even lekker wat langer in bed hebt gelegen... Het, het, het kan alle kanten op. Ik heb, ik heb leuke verhalen gehoord van een portier die, die aan de deur staat van een café... en die soms gewoon zegt van ja, sorry, het is een besloten feestje... terwijl het gewoon een normale avond is. Maar hij die mensen die aan de, aan de poort staan liever niet naar binnen wil laten... omdat ze niet zo ja, in het feestgedruis passen. Liegen kan ook gaan over uh, ja, in je relatie bijvoorbeeld. Ik denk dat iedereen die een relatie heeft of heeft gehad, wel eens een klein leugentje heeft gedaan. Of misschien ook wel een hele grote leugen. Je kan natuurlijk een klein leugentje doen over uh, een nieuw jurkje... wat je vriendin heeft gekocht of uh, ja, een nieuwe broek die je vriend heeft gekocht. kan je zeggen van prachtig schat, terwijl je echt denkt van... waar heeft die die vandaan? Of, ja, eigenlijk veel erger, uh, dat je met vreemd gegaan. En dat je gewoon bij stuk houdt, dat je dat nog nooit hebt gedaan. En dat je uh, echt trouw bent, terwijl je ondertussen wel met een ander in bed ligt leugens van alle soorten en maten kunnen naar 0800-1121, 0800-1121. Of mailen kan ook, want als je niet zo beller bent... En, uh, dan kan je het ook uh, op de mail zetten naar nachtbrakers@biren.nl. Volgend uur uh, ga ik nog even bellen met... Um, ja, dat is een uh, leugenacademie, heb je. En daar kan je dus uh, een soort cursus krijgen. Vier dagen is een cursus. Ik heb het even een beetje opgezocht en uh, uh, dan krijg je een cursus hoe je erachter achter kan komen of iemand tegen je liegt. En daar zijn dan allemaal handige dingetjes voor. Dus van, uh, nou ja, een beetje ongemakkelijk zitten. Ja, de, de klassiekers ken je wel, wat ik zelf ook heb. Ik ga een beetje stamelen en ik ga... Uh, plf, ik sla rood uit. Maar je hebt dus allemaal nog handige trucjes. Dat hoor je zometeen uh, na de klok van 4 uur... Uh, met het NOS-journaal, zometeen met Anouk. Je kan uh, bellen, 0800 1121. Mailen kan ook. Dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl